Heeft hij al teruggebeld? Nee, nee commissaris, je zit nog op tijd. Nee, heb je hem aan de lijn gehad? Ah ja, ik was een keer toevallig, he. Je klonk vrije opgejaagd. Maar je kierde tegen mij dat ik u direct moest gaan houden. Ik kreeg een kwartier en geen minuten meer. En je hebt de verbindingen direct verbroken voordat ik hem u HSM zin kostte. Enig idee van waar hij gebeld heeft? Om het geroezen moest horen, is dat hij vol? Kom ik hij dronken? Nee, nee, dat niet, maar wel serieus over zijn toeren, hè. Wat doen we als hij terugbelt, Pieter?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 Meneer de Noto, ik hoor in. Jongens, ik ga alleen en daar ben ik uit. Zit hem, Brenno. Kunt u nog geen auto met een gemakkelijke versnellingsbak kopen? alleen van de toe. Kom komt tevoorschijn, jongen. Zit hij nu in die karavan of zit hij daar nu niet? Want er licht. En koud dat het hier is. Van in. Ja, Mario, ik ben het. Is niet zo lukken. De godverdomme, die lichtnuts. Oké, okay, oké, okay, geen paniek. Ja, kom maar hier. Mijn hand boven je hoofd. Zit hier rustig, Mario. is dat hier? Een buitenverblijf. Ja, toch, hè, hey, yes, Nee, nee, je moet mijn zakken controleren. Oh, jij bent gewapend. Dat hebt je mij niet verteld. Toch, ons zet... Ja, ja, ja, ja. Maar je rekt naar het feest. Ja, maar laat dat pistool nu zakken, alstublieft. Kijk, ik ben ongewapend. Het is goed, het is goed. Ja, maar laat ons eerst eens iets drinken. Hè? Oei, alles is op. Wat zit nu toch op voor te me Weet er iemand wat daar nog toegereden? zit? Nee. Was er iemand achter u antreen? Nee, ik ben helemaal alleen gekomen, gelijk ik u beloofd had, Mario. Ik heb woord gehouden, nu is dat u. Wat heb je mij te vertellen? Ik heb Frank held vermoord. Oké, okay, goed, maar dat hebt je mij al verteld. Ja, maar je wilde me niet geloven, stomme flit. In godsnaam, niet met dat pistool. Hij hiep zetten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je hebt dus held of vermoord. Wat is het? Vermacht je nog iemand? Je ziet toch zeker dat er hier niemand gevolgd is? Hier? Ik zweer het u, we zitten hier helemaal alleen. Kalmeer u. Laat ons nu eens van man tot man met ja, elkaar praten. Kalmeer, kalmeer. Ik wil nu garantie dat ik een eerlijk proces krijg. Mario, waarom zou ik... Ik zie nog niet eerst... gesproken. En om Frikomen wil ik haalt en een nieuwe identiteit. En het is te nemen of te laten. Allee, pop af. Je werkt op mijn zenuwen. Kom maar bij mij, Bobje. Kom, kom. Ja. Meneer, is dus de held gaan uithangen? En natuurlijk is Martin Zales daar niet van op de hoogte, nee. hè? Of wel? Ja.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 Dat kan ik niet zomaar toezeggen, Mario. Dat moet je toch begrijpen. Shit, eh. Daarvoor moet ik contact opnemen met de procureur. Nee, en ik ga ook niet. niks fout maken. Wees je hebt al uit jezelf bekend dat je moord begaan hebt. De procureur ja. zal geen enkele reden zien om je een speciale oh, behandeling te geven. God, nee, ook dat is hopeloos. Ja, tenzij... Zwicht, zwicht, tenzij op een Tenzij je op hem iets meer te bieden hebt, natuurlijk. Want in dat geval. Zwicht, zou ik zwicht of gesneden Daarbij, ja, Mario, als je bij die voorwaarden blijft, dan zult u mij, mij moeten laten spelen. gaan. Want ik heb geen TSM bij. Dus ik kan de procureur niet bellen, hè? En is het dat wat je wil? Hè? Mij weer ja. wegsturen? Ik heb zo de indruk van niet. je hebt erom gevraagd, klootzak!